7 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. De coronamaatregel voor rijscholen om tijdens rijlessen... zoveel mogelijk de ramen dicht te houden en de airco uit te laten... wordt geschrapt. Het omstreden advies van de branchevereniging stond haaks op de RIVM-richtlijnen. Ventileerruimtes waar klanten komen zoveel als mogelijk door bijvoorbeeld de ramen te openen, is letterlijk het RIVM advies voor contactberoepen. Na kritiek van rijscholen en rijinstructeurs hebben de brancheverenigingen besloten om het advies te schrappen. Vanaf maandag mogen de rijscholen weer aan de slag. Garnalenvissers mogen de komende jaren twee keer zoveel vissen in Natura 2000 gebieden. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit past de vergunning aan na een herberekening. Door fouten in de software was het aantal uren dat de vissers mochten vissen niet goed berekend, zegt het ministerie. De vissers betoogden dat al langer. Volgens natuurorganisaties gaat de intensieve garnalenvisserij ten koste van de natuur. De sleepnetten zouden de zeebodem beschadigen. In het asielzoekerscentrum van Sneek is bij 22 bewoners het coronavirus vastgesteld. De GGD houdt er rekening mee dat er meer mensen corona hebben. Het asielzoekerscentrum gaat drie dagen op slot, zodat alle bewoners en medewerkers kunnen worden getest. Dat is tot nu toe al bij 100 van de 500 bewoners gebeurd. Besmette bewoners moeten op hun kamer blijven. Het voetbalshirt van Willem II uit 1958 is uitgeroepen tot het mooiste shirt in de Nederlandse eredivisie ooit. Het shirt bestaat uit de traditionele rode, witte en blauwe verticale banen met een rode kraag. Het Feyenoord shirt uit 1983 eindigt op de tweede plaats voor het Ajax shirt uit 1969. De verkiezing was georganiseerd door de eredivisie. Fans mochten per club één shirt nomineren en een vakjury koos daar de mooiste uit. Het klassieke shirt van Ajax werd onlangs bij een interne verkiezing van Frans voetbal nog uitgeroepen tot mooiste shirt aller tijden. Het weer. Vanavond en vannacht tamelijk helder. Het koelt af naar 6 tot 10 graden. Morgen loopt de temperatuur op en kan het in het oosten en zuidoosten zo'n 25 graden worden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files.